Want ik word een gekman, zeg niet wat ik niet mag zeggen man, ik word een gekman Iedere wil heeft op zijn eigen gedachte, ben je daar niet mee je... Maar ah, dan is je nou overnachten Vrijheid van meningshuizen, dat is mijn Wij Vrijheid van drukpers, dat is jouw grondrem Zit niet aan de mijne en ik kom niet aan de jouwe Wat wil je aan de mijne, dan zal ik mijn niet houden Nee, jouw kan dat al om me, zullen mij niet doen verstommen, ik laat grommen Ik ga me echt niet vermommen als die ideale schoonzoon Met zijn mooie praatjes, niet voor jouw familie Plaatjes spullen geen gaatjes Plaatjes spullen geen gaatjes Plaatjes spullen geen gaatjes Maar ik ben mijn Ik ben weinig, maar ik weet dat jij ze hoort In de, de nederlands is dat het soms dat jij je aanspoort Als ik zeg, ik ben geil Is dat de chistische taal? Face down, ass up Is dat normaal? In het Engels mag het iemand, is een pijpen. En dat komt omdat je dom bent, en die taal niet kan begrijpen Dus ga jij maar in de school, stap eens uit een ander paardje. Ken je dat gezegde? Pas niet! Plaatjes spullen, geen gaatjes! I'm right, glad you hey, hot chest. Een glad you hey, hot Ja, die achterbellen gaan lullen Ja, yes! het is wel makkelijk om te schieten voor al doel, Maar Waarom ik even voor kiepen wel. het is het niet wat ik bedoel Jij bent het minste eerlijk, wat je zorgt dat ik het lezen kan En dat vind ik nu pas heerlijk. wat je zorgt dat ik weer schrijven kan Wat wat jij zegt, begrijp en wat jij bent, het is high te go, En wat jij bent, is high En wat jij is het is high te go, En wat jij bent, het is high Maar jongen, het jongen, wat to je het is mee? Je blijft maar publiceren. Jouw troep kom je niet verder dan een stapgril We zetten nu dan eindelijk dat je niks waard bent Dat je nog hervrouw hebt wat je straks bejaagd bent Zit je zo te huis met op je schouder porno blaadje En dan denk je vast praatjes, praatjes vullen hey, geen gaatjes Praatjes vullen hey, geen gaatjes Praatjes vullen hey, geen gaatjes Praatjes vullen hey, geen gaatjes